Cut its eyes, leave behind another line Take care of yourself Don't swing, grind your thing, pay the tax Did I know her body? my life being a color Do you agree with me when i saw you getting dirty I'm the rhythm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 de dames voor u hebben het al vastgezwaard. Dus wees maar lief, dat kan geen kwaad. En spelen lijkt me niet. Het kan geen kwaad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 Damn bell I've got two tickets too.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 Zeg, op mij. Het lijkt op zo confused when you're close to me, if I chin to look dazed, I read it someplace, I got cause to be, there's a name for it, there's a phrase that fits, but whatever the reason you do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 Rudy Vendrig met het NOS-journaal. Job Cohen vindt het interview van PvdA-voorzitter Ploemen in de Volkskrant van de afgelopen week het dieptepunt in zijn periode als partijleider. In het potv programma Buitenhof zei Cohen dat hij niet van plan is om zijn politieke stijl te veranderen. De partijleider zegt dat hij, na de algemene politieke beschouwingen, veel steunbrieven en mails heeft gekregen. van mensen die zijn onhaagse manier van politiek bedrijven waarderen. De Nationale Recherche heeft in Schiedam een ecstasyfabriek ontmanteld. In een loods op een bedrijventerrein stond een machine die 100.000 tabletten per uur kan maken. In zakken zaten zo'n 110.000 tabletten. De waarde is meer dan een miljoen euro. Verder lagen in de loods in Schiedam 15.000 joints. Twee mannen zijn gearresteerd. België wil de onderhandelingen met Frankrijk over het nationaliseren van de Dexia-bank vandaag afronden. Met het ontvlechten van de Belgisch-Franse bank zijn miljarden gemoeid. Het is de bedoeling dat de zaak rond is voor de beurzen morgen opengaan. Dexia kwam in de problemen door het bezit van Griekse staatsobligaties.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 In Noord-Holland is gisteravond en vannacht een grote alcoholcontrole gehouden. Rond Alkmaar moesten 3000 automobilisten een blaastest doen. Bijna 2,5 procent, dat zijn 72 bestuurders, had zoveel gedronken dat ze de auto moesten laten staan. Elf automobilisten moesten hun rijbewijs inleveren. Het weer. Van het westen uit regen. De maxima liggen tussen 13 graden in het oosten en 16 in het westen. Vannacht koelt het nauwelijks af. Morgen vooral in het noorden kans op regen of motregen. Het wordt dan een graad of 18 dit was het NOS Show. Dit is Johnson Hoka van de ANWB.